Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is met een Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan. Alleen de PVV ziet er niets in. Het kabinet wil maximaal 30 mensen sturen onder wie 15 marachossés. Ze moeten onder meer de Zuid-Soedanese politie helpen, opleiden en begeleiden. Zelf zullen ze niet bewapend zijn, ze worden beveiligd door de VN. In totaal doen zo'n 11.000 mensen mee aan de missie in Zuid-Soedan.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 Begin deze maand bleek dat een deel van het winkelcentrum in Heerlen ernstig was verzwakt, ver, verzakt. Alle winkels moesten dicht en een flat werd ontruimd. De bewoners van de appartementen kunnen vanaf morgen weer naar huis terug. In Frankrijk wordt het ontkennen van de Armeense genocide door de Turken begin vorige eeuw strafbaar. De Turkse regering heeft meteen na de stemming in het Franse parlement gereageerd door haar ambassadeur terug te roepen. De regering had vooraf al gedreigd met sancties als de wet zou worden aangenomen. Volgens de regering in Ankara zijn er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in Turkije Armeniërs gedood. Maar is er van genocide geen sprake? De Ajax-fan die gisteren in de Amsterdam Arena AZ-keeper Esteban aanviel had een stadionverbod. De 19-jarige man had helemaal niet in het stadion mogen zitten, heeft de financiële directeur van Ajax gezegd. Hij denkt dat de hooligan een toegangskaart van iemand anders heeft gebruikt. Er werd in het betreffende vak alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt met af en toe regen. Morgen is het grijs en in de avond gaat het regenen. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NL. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een bescheiden avondspits. Er staan twaalf files. Ik noem de files van drie kilometer en langer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rudolf en en Hoogmade vijf kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht drie naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse vier. A20 richting Gouda bij Rotterdam Krooswijk vier. De andere kant op vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel vier. Verderop bij Rotterdam Prins Alexander drie.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 day Even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old. Another year draws to its close, and tired London slows. But when I dream tonight, I'll dream.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 ZANG van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. Ook dit jaar is de winterse uiteraard weer. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, Shake it up.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 You're the big head, got a big too Somalia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 were right for me but felt so lonely in your company but that was love and to make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 FM.